Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. Dan? Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu, nu. tobak leeft. Ik heb nu genoeg dicht gedaan... Dolly zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Ja, het is toch prachtig. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ah, idee. Yeah. Toebak Leeft op de radio. Vijf minuten over acht. Vanuit het donkere Zandvoort is het hele team weer compleet. Jee! Yeah. Ja, mijn linkerhands. De, uh, toch weer een jaar ouder geworden, de Marcus. Moet je dat er nou weer zo hoog bovenop leggen? Uh, ja, het pas geleden waren natuurlijk uh, 50-25. Maar nu is het uh, 51-26. Uh, ja. ja uh, uh, Oké. Okay. Nou, We komen steeds dichter bij elkaar. jij hoeft het, uh, het? hoeft het nog lang niet om te draaien om het er gunstig uit te laten komen. Dus het is gewoon voor jou gewoon maar, Wat is dan het kantelpunt dat je, dat je moeilijk moet gaan doen om, ja, uh, ja, je, om, om, je, om je leeftijd? Ik, ik weet dat nooit. Nee, dat omdat uh, je het nog lang niet meegemaakt hebt. Uh, ja. Dat is gewoon het grote verschil. Ik denk toch, ik hoorde nu iemand die werd... Uh, 30, maar, maar 40 schijnt wel een kantelpunt te zijn. En 60 ook 40, wel, wat ik hoor. 40, 40 lijkt me echt een mooie leeftijd. Ja? Ja. ja? Bezadigd lijkt jou heel oud zeker ook, hè? Nee, nee, nee absoluut dat niet. niet. Okay. 40, dan heb je het idee dat je gewoon alles wel een beetje snappen, zo. Ja, dan, dan heb je alles een beetje zo de rit. Heb je, okay. je kinderen een beetje opgegroeid. Dat, uh, zeg maar. Oké. Okay. Hoop dat je? Lijkt me, dan nou, ja, dan uh, hoop ik, je dan, Ik ja. wil je niet zeg maar, ontmoedigen, maar ik ben 51. Ja? En, uh, en je hebt nog, nog steeds niet op de rit, hè? Nee, ik heb nog steeds nee. niet alles op de rit, eigenlijk. Nee, ik ook niet. Nee. En ik ben er nog steeds heel hard mee bezig. En zolang het niet klaar is, ga je door. Ja, tuurlijk. Als het niet goed is, dan moet je doorgaan tot het goed is. Ja, gewoon uh, blijven puzzelen. Ja. Het moet allemaal zitten in het leven. En uh, dat je dingen wil begrijpen en zo. En weer een kerst. En uh, ja, ze zeggen wel dat jarig zijn gezond is, Mark. Want het is wel zo van... Uh, hoe, hoe meer je verjaardag gaat, je hebt hoe ouder je wordt. Dus het is wel gezond oh. om verjaardag te vieren. oké. Ah, oké, okay. dus, okay. uh, nou. Gefeliciteerd. Precies. <tie> of, uh, nou, je uh, ah, uh, leeftijd, de leeftijd, heb, die leeftijd <laughs> heb je gehad, helemaal een om nog iets voor jou te laten zingen. J Jij <tie> bent misschien meer iets voor, voor een mooiere dame. Kijk, <tie> dit. klinkt nou, oud. <tie> dit is echt oudbollig. Ja, dat is oudbollig, maar het is wel een hele mooie dame, niet zongen altijd. <tie> ja. Ik zie het nog steeds voor me. Maar het goed, ja, het is uh, natuurlijk Merle Munro in, ja, in de jaren zestig was het bijvoorbeeld bij... Nou, ja, je, je kan nog naar de kerk hè, in, uh, in Amsterdam, de Nieuwe Kerk. Er is toch een tentoonstelling van haar en haar leven? Ja, ja. klopt. Ja, ja dus uh, ik zou zeggen, ga nog even. En daar treedt ook elke keer een, een vrouw die heel veel op, op haar lijkt... en ook haar heel goed vertolkt. Dus okay. dat is nog wel weer een uh, aanrader. Nou goed, dus in de, de week, uh, de zaterdag na de gebeurtenissen van gisteren... ja, vrijdag, logisch, hè? Nou, dat, dat ging er helemaal op zijn buitenlands. Maar goed, uh, gisteren natuurlijk, PvdA, nieuwe leider... En Geert Wilders, jawel, hij heeft een strafblad nu. Ja, ha, ha. Zonder, zonder boete, hè? Zonder past boete. Hij, past hij toch wel in zijn partij, zeg maar? Hoe bedoel je, past hij in zijn partij? Nou, ze partijleden hebben, hebben een strafblad. Dus oh, ja, hij, ja. Moest, hij kon natuurlijk niet achterblijven. Ja, je moet, je moet inderdaad je wel conformeren aan de groep, hè? Ja, ja. gisteren kreeg hij ook wel van die mensen. die hadden, Hij is wel veroordeeld, maar uh, ik wil wel graag weten wat de boete is. Ja, niks. Waarom niet? Ah, ja. Dat vind ik wel heel raar. Ja, het is wel raar, maar hij heeft geen boete gekregen, omdat hij al ontzettend heeft geleden. Hij heeft zo geleden onder hij deze reclame. Hij heeft zoveel reclame gemaakt. Door ding. We geven nee. hem nu weer het toneel. Stop nee. ermee nou. Nee, nee, nee, hij heeft geen reclame gemaakt. Hij, is natuurlijk, hij leidt voor ons volk omdat hij het vrije woord wil blijven verkondigen. Ja. Dat is het. Oh, Wauw. Ja, sowieso. Ja. Dit is te diep hè? Dit. Nou ja, ik, ben nou. dus, uh, ik ben pas op vakantie geweest naar Marokko. Ik ja? heb het niet durven zeggen: Van willen we hier meer of minder Marokkaan? Ja, dan, ik heb het niet gezegd daar. Dan krijg je nu nog de, de, de discussie, discussie. Is het wel een uh, ras Marokkanen? Want het is discriminatie. Nee, het is geen ras. Het is, is geen ras, land, dus kan land. het dan wel? Ja. Want daar zat nog wel een beetje opening. En dat heeft de rechtbank zelf ook gezegd. Er zat nog wel een beetje een opening. Dat is, ja, is het dan wel discrimineren? Want het is geen ras. Oh, ja. zijn wel mensen uit Marok Marokko. Nou, Het is ja. een, nog wel een moeilijke discussie. Dat snap je allemaal We zijn er nog niet klaar We zijn er niet. over. Nou, wij zijn er nog niet klaar over. We zijn net begonnen. Goed, leuk plaatje. Neon Trees... Animal. Ja, ik heb gisteren wel gezien te kijken. Zeker beter. Spreekvonk, ja hoor. Ik heb niks met dieren, maar na deze lezing iets meer. Ja, goeiemorgen. Neon trees en animal. En ja, gisteren hebben we. Ik heb een Freek Fonk, katten is al iets. Ik, ik heb niks met dieren, weet je wel, lul over diermannen. <laughs> het gaat om de mensheid. Dieren zijn bezig, eigenlijk. Maar goed, die gaan dan toch even kijken, omdat het zo leuk vorm wordt gegeven. De, de, ik heb het natuurlijk over de lezing die ik, uh, Freek vonk gisteren gaf. Uh, net, net naar de wereld door, natuurlijk. En ik moet zeggen, ja, mooi vorm geven. En ook wel weer grappig, dat hij gewoon dingen weet te vertellen. Dat het bijvoorbeeld de walvis, vroeger een beestje was dat op, op de aarde gewoon rondliep. En oh. uiteindelijk kon hij op de aarde zelf, gewoon zeg maar aan wal, zeg maar, niet, totaal niet in het water, kon hij geen dieren, geen voedsel vinden. En toen had hij, zelfs, eens kijken in het water. Ging hij in het water kijken, denk ik, nou, hier vind, vind ik ook wel planten, met kleine beestjes. En op een gegeven moment heeft hij zichzelf steeds meer aangepast en uiteindelijk is het een walvis gevonden. Geworden. Zal dit ja, ja, ja, verhaal echt uit de duimen hebben gezogen of is dat toch een beetje... Nou, of ik Of het echt zo onlogisch. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar dus goed, je goed, denkt, die, van, nou ja, die ging het water in en daardoor ontstond het land... Oh, dat zou ook kunnen, hè? Ja, dat vond ik ook wel een mooie. Ja, hij ging het water in en daar. Nee, Wat? dat zijn toch hele grote schildpadden? die. Oh ja, ja die of kan, dat kan dat ook. Uh... Ja, we kunnen ja. nog wel een beetje. Ja, ja, of, het dan echt, of ze er helemaal op los fantaseren, dus weet ik niet. Uh, mm. Die abritiërs hebben vaak ook zoiets van. Ja, deze, deze tekeningen in deze grot, die waren er eerst. En toen later hebben ze die hele grot erachteraan gegraven. Uh, Oké, okay. ja, zo kan je het ook zien. Volgens mij was het die grot er en toen hebben ze die tekeningen gemaakt. Nee, die abritiërs denken, nee, die tekeningen zijn eerst en later hebben ze die grot gegraven om die tekening er te ja om die tekeningen te beschermen ja zoiets ja. <laughs> ja. Ja. hele prachtige theorie kun je dus op nalouwen. maar ik geloof het wel Freek, ik geloof echt wel dat jij goede risico's hebt gedaan en het zag er gewoon leuk uit ja maar hij doet het wel leuk hij heeft ook zo'n showtje altijd uh, die heb je gisteren gekken, die show dus uh, de, de, de, nee, de grote freak show nee niet de grote freak show nee, oh, nee die heeft hij ook nog een keer ja die is oh, heel, heel leuk nee, ik vind nee, hem die, heel gezellig dit was gewoon een lezing uh, vorige keer had je nog die lezing van uh, Dijkstraat, Dijkstraat, Dijkstraat, ja. Dijkgraaf, Dijkgraaf ja. over het licht. En dat de planten eigenlijk niks met groen hebben, maar hij wij zien wel groen. Hij is mijn hij is mijn anker, hij is mijn stip aan de horizon. Zo uh, Ja, hij is leuk. En, uh, nou goed, nu deed Freke het ook, allemaal over dieren, een uur oh. lang. Ja. En uh, leuk. Ik heb echt geen idee waar jullie het over hebben. Freek Vonk, niet? Ja, dus ja, ja, ik een keer in Ja, ja, ik wie kijkt, wie daar, kijk, kijk daar, kijk, uh, kijk oh, gij, daar. Je ja, hebben een geweldig daar. filmpje van, ja. ook van... Uh, van uh, wat ze altijd hebben met die uh, Lucky TV. Lucky TV, ja. Dat is ja. echt, die is zo ja. grappig. Oh, we gaan op zoek naar dieren. Oh, hier. Oh, wow, kijk hier. Een Aragonda. Oh nee, een tak. Hij hey, heeft een groepartijpgraaf. Ik ga hem gelijk lijden. Ja, ja oké. Okay. Nou, oh, ik, ik vind goor. het wel leuk. Alle verhalen gooien we nu door elkaar. Maar goed, wat is de afgelopen week allemaal gebeurd? Vertel eens. De, de nou, er zijn uh, sowieso uh, weer nieuwe politieke partijen aangekondigd. Ja. En ik denk, uh, ja, wij, wij verkondigen natuurlijk ook wel een, een goed woord en zo. Dus ja? ik denk dat wij gewoon ook een politieke partij moeten beginnen. We moeten eerst even luisteren naar uh, wat de mensen willen, hè? Want ja. natuurlijk doen we niet aan populisme, want dat is... Nee, dat is natuurlijk een beetje fout, populisme. Maar we moeten toch een beetje weten wat onder de mensen leeft. Nou, je hebt bijvoorbeeld mensen die willen toch iets meer seks. Kunnen wij zorgen dat mensen meer seks krijgen? Kunnen we een politieke partij omheen vouwen? Is ja, dat een idee? Ja, dat is misschien wel een idee. Ja. Dat is mijn markt voor. MSN, MSN, meer seks Nederland. Ja, meer. Ja. het ja, is wel een catchy... Uh, ja. Ja. Ja, MSN, via uh, MSN, MSN wel, kan je het misschien regelen. Ik denk ja. wel... Ja. Ja. ja. ja. Ja, wat, wat is de nieuw. Geen Peil is het geloof ik, hè? Ja, de, de, de, de mensen van Geen Peil, die hebben, die hebben een aantal. Die zijn weer opgesplit. En die hebben een aantal partijen en zo. We zitten nu op twintig uh, partijen. Ja. Ik denk dat we straks uh, uh, uh, een, gewoon een, een, een boek, zeg maar, een beetje de Bijbel zeg maar, binnenkrijgen. En dat, daar kun je dan kiezen uit de politieke partijen. Ja, dat, uh... ja goed, de PvdA gaat straks winnen natuurlijk. Als je nu het schip uh, besturen. En misschien gaat uh, Dietrich zelf wel een partij beginnen. Ja. Dat hij denkt van. Uh, ik ga me toch afsplitsen. Nou, dat hij ik, toch wat rechtser wordt. Ja. Oh. Dus, uh, nou goed. Ja, Dinges heeft gezegd. hij uh, heeft al gezegd. Ik ga het weer helemaal op een andere manier doen. En ik wil eigenlijk helemaal afgezetten tegen de PVV. En tegen de VVD. Het moet anders allemaal. Nou, ik ben reuze nu. Nou, dat, dat is denk ik een beetje de grote uh, struikelblok van alle partijen. Alle partijen willen. Zetten zich alleen maar in tegen de PVV. Uh, dat is een beetje. Ja, ja, ja je krijgt echt, krijg echt een splitsing. Want heel veel mensen die lopen weg met de PVV. En andere uh, mensen zeggen. Nou, nee, joh. Het is allemaal zo goedkoop en geen, geen visie hebben. Nou ja, alle politieke partijen vind ik wel dat ze geen visie hebben, hoor. Nee, daarom... daarom wij <laughs> kunnen dat beter. Wij hebben visie. <laughs> wij oh, hebben oh, visie. Oh, ja. oh, oh. En musicaliteit. Dat is toch vind... wel erg... Er is geen één politieke nee. partij die voor de muziek is. Nee, nee. Misschien ja, moeten ah, we meer rockmuziek in de Tweede Kamer. Ja, ja net als die piratenpartij. Wat een onzin. Ik bedoel, ik, ik kies op iemand... en ik verwacht dat er mensen boven mij zijn die er verstand van hebben... En dan gaan ze mij vragen dat ik dus ook bij zo'n uh, referendum... dat ga moeten stemmen. Moet nee. ik me in gaan verdiepen in die zaak? Ik, denk, ik heb jullie gekozen om het uit te zoeken hoe het zit. En ik ja. vertrouw dat jullie het goed doen. En ik, ga, ik kom niet bij mij terug omdat ik nog een beslissing moet nemen. Hallo. Nee. En vervolgens, vervolgens vragen ze mij een beslissing te nemen... en doen ze er niks bij. Nee, nee, dat is waar. Het is dat ook de zo... De eigen... oh. Nou, dat blijft ook zo. Nou, je begrijpt het al. Een politiek geladen show, We zeg. komen er niet uit. We komen er niet uit. We proberen echt in deze twee uur kijken of we een oplossing voor u hebben. Want u weet het, thuis ook niet natuurlijk. En als we daar straks een politieke partij op kan vast kunnen hangen... doen we dat misschien ook nog wel. Zo gek zijn we natuurlijk. Oké, okay, tijd voor een lekker gitaarplaatje als tweede plaats in deze show. Sherry Glazer kende het dit? maar nu wel dus. Told you, I'm with the boys. Leuk, langdradig en lollig Toebak leeft. We never change a lot my dear In too much space we hide In both ways I apologize We hide in both ways, I apologize Het is Morse. natuurlijk, band... afkomstig uh, uit Amsterdam, ooit ontstaan in 2003... met uh, Marine Dorlein en Bob Gibson... en ook Jasper Verhulst en Finn uh, Krooyink. Ja, goed, uh, later voegt ook nog Michael Stam zich bij de band Mors. En momenteel hebben ze een uh, verzamelste uit Dubbel CD... met alle grote hits erop. En dit is daar ook op te vinden. I apologize. Daarvoor trouwens een uh, vaag bandje. Cherry Glazer, I Told You I'm With The Guys. En... Vaag uh, videoclipje erbij, ook met uh, drie dames die dan uh, die een gegeven bezoek krijgen van allemaal jongens in een, in een rood t-shirt. Was dat heel ah. Ja, rood. Hadden ze ook roos bij zich? Marco Postato was er ook? Ja, dat zou ook nog kunnen. <laughs> of waren het de heren van uh, de P van de A? Dat zou ook nog kunnen. Ja, oh, ja de dames de schaars gekleed mannen tot een uh, kind uh, in de kleding. Is het wel, is dat altijd echt... zo, dat is vaak bij die clips toch? Oh, ik dacht het, het vaak bij de PvdA. dat ja, die dames dat echt clipje. helemaal sexy gekleed zijn. Ja, ja. En, uh... en dan hadden ze veel meer kiezers. Uh, ja, volgens kiezers. mij. Veel meer kiezers <laughs> er, volgens mij ja. Dan was het wel even anders geweest. Ja. Maar goed, helaas is dat niet het geval. Goed. Staat je boom al thuis? Mijn boom, ja, gisteren hebben ze gezet. Uh, gezet. Ik, was, uh, ik had even een middag een Toen kwam ik terug. Hey, het hele huis pleziert met uh, kerstversiering. Oh, wat heerlijk dat het zomaar gebeurt. Oh, ja, nee, ik me beneden. Nee. Hé, uh. hey, de kerstman is geweest. Wat heerlijk? Ja, ja de echte, volgens mij moet je daar geweldige uh, uh, bedrijven in kunnen maken. Maken, want het is gewoon wel gedoetje, altijd vind ik. Bij mij staat hij dus nog niet. Nee. Maar nou. uh, je kan ze dus bestellen in Schotland, heb ik begrepen. Die bedrijfjes? <laughs> nee, die uh, sparren. Ja. Nee, het is heel ernstig. In Schotland hebben we dieven vijf zeldzame sparren gestolen... van een natuurbehoudorganisatie. En uh, dat is echt een buiten van onschatbare waarde. En waarschijnlijk worden die dan voor 50 euro of zo verkocht. Ze hebben ze uh, gekapt in uh, Kinnehal Hill Park, buiten Perth. In, in, in uh, Schotland, zegt ze. Maar ik dacht eigenlijk dat de in Australië lag. Maar ze stonden in een arb arboretum. Dat is bedoeld om uh, zeldzame naaldbomen te behouden. En die uh, spar wordt dus met uitsterven bedreigd. Ja, moet je ze nog een kopje kleiner maken ook. En uh, ja, de woordvoers is echt helemaal teleurgesteld. Want in elk van die bomen zit gewoon jaren werk. Want je moet uh, expedities organiseren om ze te vinden. En de zaden verwerken, kweken, planten. En uh, ze, heeft ook, ze hebben ook de politie ingeschakeld. En, uh, maar ja, die bomen die zijn natuurlijk gekapt, dus die zijn gewoon al dood. Maar ze, zijn, ze gaan er dus misschien nou toch maar camera's ophangen. om de overgebleven bomen Jezus. te beschermen. Ja, het is wat. Oké. Okay. Maar ja. het zijn dus inderdaad. het uh, ja, verzamelen van die uh, zaden en zo. die zijn dus in Bosnië verzameld uiteindelijk. Maar welke okay. uh, ja. boom wil je? Welke boom? Deze! Nee, die andere! Wat zeg je? Hé, die andere boom! Uh, shit, nou heb ik hem al omgezaagd. Nou, doe maar weer een andere boom. Nou goed, uh, als we het toch over bomen hebben. We vandaag heel groot stuk in de klaskast van Nederland. Uh, wat nou een beetje hip is om in de boom te hangen. Ik pak gewoon altijd de dingen van de vorig jaar. En gisteren we hadden ze ook van alles gepakt gewoon van vorig jaar. Ik denk nou, pa. maar eigenlijk is het tegenwoordig alles wat glimt, kan erin. Echt. Je hebt, uh, ik zie allerlei voorbeeldjes: uh, dingen van glas. Uh, kleine robotjes. Uh, robotjes? Ro robotjes? Uh, robotjes. Oh, wat is zijn allemaal, gewoon ze, allemaal jaren stijl. En dat vind ik ze interessant. Werken ze dan ook? Doen ze ook iets? Nee, dat niet. Ja, ze halen ze allemaal ze uit de boom even halen heen. En dan doen ze ze weer terug. Het pleint hem gewoon vol met allemaal kleine dingetjes, kleine beertjes, kleine hebben uh, Ja, kleine En, alles hertjes, en, en ik vind glaasobjecten altijd ja, wel mooi. je we, kunt er ook allemaal Want in. dat glimt zo mooi. Ja, more is more. Niet more is less. Oh. Of less is more. Dat was het, toch? More, ja, ja. less is more, ja. De more, mo more the better. De more the better. Oh, nee, en, ik, mocht vond, je... ik vond de studio al wat overdreven. Ja, die, maar... zijn, er, die zijn helemaal ja. in dit. Helemaal in. Okay. Ook de lampjes. Dus het valt eigenlijk nog wel mee. Eigenlijk mag er wel meer in. Dat mag nog meer, ja. Er hey. kan nog meer bij. En de lampjes, die uh, moeten eigenlijk niet allemaal hetzelfde zijn. Die moet allemaal een beetje anders zijn. Dat is oh. de, eigenlijk het interessantste. Is dat, dat dezelfde is trend gelukkig. als dat ze bij die eettafels allemaal verschillende stoelen eromheen hebben? Oh, Want dat ik altijd een... denk van hoezo dat? Is het een, een uitdagerij hier? Ja. Ja. ja. Wat hebben jullie gevonden bij het groveil? Nou deze en die. Ja, dat dacht ik al. Hoef je niet te vertellen hoor. Nee. Dat is ook wel te zien. <lacht> ja, die kan zien nieuw... dat die een tijdje op straat gestaan ja, heeft. Doet doe er even een nieuw dekje omheen. Maar wat vind even... jij daar nou van als stoelexpert? Dat, dat ze dan zo'n tafel hebben en dat dan allemaal verschillende stoelen eromheen staan? Als ze de stoelen bij mij kopen, vind ik het geen punt, zeg ik. Oké. Ja. Maar nee, ik hou ook van dezelfde stoelen. En dan zoek ik ja. er echt een paar mooie stoelen uit. Gewoon echt een, Scandinavische stoelen. Weet je, diek houdt met uh, zwarte sky. zit ik momenteel op. Maar ik kan ook Zwarte Sky. Oh, daar ga je zelf sky van slepen. Is, toch, en, sky is, er, is er, zwart. Uh, daar zweet net, je wel van, hè? Ja, heerlijk. Maar dat kan toch niet, man? Met je bloot bil op de sky. Heerlijk, oh, man. Oh. Ja, ik kan het wel lekker afnemen dan, hè? Ja, weet je, hoe lang, hoe lang zit je aan tafel? Zal het een half uur zijn? Nee. Ja. Dan gaan we toch Die weer minuutjes. door? Ja, ja. Ik oh, een ga een half uur, uur, uur aan tafel. Een doekje erover en klaar. Kijk, kijk naar mij. Zit ik denk na veel te tafelen? Nou, Dacht nee, het niet, echt niet. Nee. Maar wat doe je een half uur aan tafel? Dat vind ik dat is lekker, best lang, weet een nog. beetje de dag doornemen met je gezin. En vertellen gewoon, oh, ja, ja. hoe ja. voel jij je nu? Ja, en je gezin in de banen leiden natuurlijk nog even. Ja, nog even. zit. je dat is een komen. beetje fout. Uh, ik heb geen gevonden. Ja, ja. Oh. Maar jij bent nog, oh, oh, oh, bent nog aan het opbouwen. Je zit nog in de opbouwfase. Je zit nog in de opbouwfase. Goed, mocht je nou zelf nog gezien hebben om die kerstboom te gaan optuigen... en je denkt van, nou, dat hoeft voor mij niet. Nu is er een bedrijf dat het CRE... En die bouwt het voor je op die kerstboom. Ook volgens de laatste trend. En dan kan je vanaf 330 kan je dus een, een kerstboom thuis laten bezorgen. 330 euro. 330 euro. het is euro. Dus niet zo dat zij jouw spullen gewoon pakken van zolder en die gewoon optuigen dan. Nee. En kijk, als je toch iemand inhuurt, moet het ook meteen hip. En zij zorgen ze dat het hip is. En je kan kiezen van gewoon een normale boom. Waar de uh, meeste mensen voor kiezen. Ook een extra grote boom erbij. 1100 euro kwijt. Maar 1100? Dat, 1100. En ze nemen na de kerst haalt ze het op en nemen ze die mee. Alles nemen ze mee. Dat is eigenlijk mee. ook alweer handig. Want dat moet toch wel, wel halen en brengen, hè? alles zit erbij in. Oh, ik, ik moet zeggen als 1100. je. Hmm. Ja. <laughs> Jij doet <wilt laughs> meteen de grote. Nee, nee, maar uh, ja, 330. Ja. Ja, waarom eigenlijk niet? Je hebt ook een hulp in de huishouding. Ja, dat kost ook 100 euro in. De ik maand. zal het waarschijnlijk wel doen als ik zeg de kerst met mij thuis zou vieren. Dit jaar is het, zijn wij niet in de beurt, we zijn volgend jaar in de beurt. Misschien ga ik dan wel eens een hip kerstboom laten ja, plaatsen. Ja. Ja, dat is best wel aardig. En dan ik doen denk, ze dus soms ook. Zo, je, dat was ook nog een trend, hè? Dan ja. Hingen ze die bomen andersom wel aan het plafond? Ja, dat zie je in Amsterdam nog wel. Of ze doen ons de helft en dan schroeven ze ze tegen de muur. Ja, ja, ja. ja hier kan en dan je heb je alle... gewoon twee voor de prijs van één. Moet, je even, dat... kijken, moet je even kijken in Vt wonen. heeft altijd heel leuke tips. Kan dat voor 330 met euro? Wit, hoe die oh. Wit verf. Nou goed, maakt helemaal niet over even de tips. Dus rare lichtjes. Gooi alles erin. Hoeft niet groter zo. Maar kleine glimmende voorwerpen moeten erin. En uh, verder, uh, nou dit zijn een beetje de, de, eigenlijk de hoofdlijnen voor de, de tips. Dus oh. dan een beetje weer gewoon. Oh. Goed, straks de berichten zijn wat later dan normaal. Maar we hebben ze wel voorbereid. Dus we komen er wel aan. Bustert. Ik heb het idee dat dat ook weer een andere punt. is. Maar goed, dit is een beetje. Het heet Coming Home. Kijk op uh, internet. Het is een heel groot netwerk tussen uh, heel veel mensen. En daar kan je dingen opzoeken. En daar staat de waarheid. Zeg maar de bijbel van de wereld. Het is internet. Daar kan je alles vinden. Alle, alle dingen. En vooral Facebook. Ja, ja Facebook. Op Facebook staat echt de waarheid gewoon. Dat is ja. echt, uh... ik heb van de week inderdaad zo'n filmpje gezien. Dat zo'n uh, uh, politica, dat hij dan met iemand zat te spreken van... Ja, maar waarom denk je dan dat die verkiezingen vals zijn in Amerika? Wow, het stond op Facebook, ja? Ja, <laughs> er waren 3 miljoen valse stemmen. Ja. <laughs> Echt waar, gewoon. Echt. Internet heeft de waarheid. Goed, dit was Barsted. En het is wel de Busted. Die ik bedoel. Ik dacht dat het weer een ander beentje was. Maar nee, dit is het jongensbeentje wat al jaar lang bestaat. Sinds 2000. En ze hebben ooit een hit gehad met Year 3000. Nou, wist ik het weer. Ben ik aan een jongensbeentje aan het draaien? Ja, nou, goed, ik vond het ook best wel grappig. Coming Home. En die is wel weer met de kers, rij naar huis. Oh, dat is een denk beetje dan weer aan dat, dat hitje van Coming Home, van die reclame. Oh, ja. Wat een reclame? Ik, ik had meer uh, Chris in mijn hoofd. Driving Home for ja. Christmas, dat had ik er in mijn hoofd. Wat ja, was dat, uh, dat van, van dat grote woonwarenhuis? Die had dat liedje bij een reclame. Oh ja, natuurlijk. Ja, da, dat is toch Coming ja. Home? Ja. Dat is ook Coming Home, dat is, is van de, ja, Apple dan doe je de VND. je nee. VND? Nee. Ja, zoiets. Uh, een inbussleutel heb je nodig. Mogen ik iets zeggen? Ja, die, die met die inbussleutel. VND mogen we reclame van Ja hoor. Ja hoor. Die, uh, oh. ja, hoor. Dat is wel heel leuk. Ik zie uh, regelmatig rijken in Alkmaar uh, door, door, door, het, door het centrum. En, en daar heb je nog steeds een heel groot, mooi vnd gebouw En uh, af en toe zitten er projectjes in. Pas geleden stond er een band in de etalage. stond snoeiharde uh, punten oh, te spelen. Oh, je... Echt op elkaar geprakt. Ik denk, ja, dit is een leuk project. Daar moet je eigenlijk dan een filmpje van maken en uh, op onze website zitten. Ja, dat zou ik wel moeten Ik heb het wel even ja, gefilmd. Maar ik, ik, goed, ja, ik vergeet nou, nou. het te vaak, hè? Ja, ja ik weet het. Ik, heb, ik, weet het ook, ik ben ook heel slecht ja, in dat ja, soort dingen. Dat, dat, ja, dat is de leeftijd. Ja, dat is de leeftijd. Uh, we oh, wacht, te berichten. Precies, Zandvoorts berichten, man. We zijn alweer laat. Vertel. Ah, oh, nu valt het ja, We zijn in één keer geschokt. Ja. Uh, het Mama Café in Bibliotheek Zandvoort is de ontmoetingsplek... voor aanstaande moeders en vaders... En uh, baby's en peuters zijn ook van harte welkom, uiteraard. En in het Mamma wordt met elkaar gesproken over de kinderen. Over opvoedvragen en incidenteel wordt een toepasselijk thema gekozen... dat door een deskundige nader wordt toegelicht. Aanstaande woensdag 14 december tussen half tien en half twaalf. En uh, deze ochtend wordt georganiseerd in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg JGZ. Ja, en ook dit jaar uh, weer een uh, ijsbaan op het uh, Raadhuisplein. Uh, volgende week zal de ijsbaan op het Raadhuisplein... voor de zevende keer van start gaan. Uh, Oké, okay. ja. Uh, komende maandag uh, begint uh, de opbouw... en uh, vanaf uh, 17 december kan er weer... Uh, uh, drie weken lang geschaatst worden. Ja, ook okay, weer disco. En ik heb daar nog een aanvullend detail over. Kruling, kruling, kruling. Cur Cur ja, want als het goed is gaat uh, CFM ook met een team meedoen. Oké, okay, leuk. Beloof ik, er werd... Uh, getweet ge, ge en zo. Ja. Um, de, bij die ijsman ook. Uh, de, die dag is er de sprookjeswandeling. Oh. En dan zijn er allemaal mooie sprookjesfiguren in het dorp en zo. En uh, oh, Ook ik treed ook met uh, het kamerkoor ICA treden op een in stijl. Je hebt ook dus, al een mooie sprookjesfiguur. Ja. Geweldig. Ja. Het wordt gewoon een hele leuke dag. Het wordt de hele dag volgende week. En ik denk dat het misschien heel slim is. Ik denk dat wij met ons koor vlak voordat het geopend wordt... dat wij op het ijs een liedje zingen. Ah, dat oh. lijkt me een heel goed plan. -plan. Maar is het, is het echt ijs? Ja, of is, zijn het van die, van die, van die platen? Ja, daar wordt die... ijs overheen gespoot en dan heb je een klein ja, Het is laak. wel echt ijs volgens mij. En ze hopen ook toch op een wat iets strengere winter... dat het dan zo koud is dat het niet zoveel stroom kost of zo. Nee, Weet? dat kan best best wel wat. Mooi verhaal in de kranten over... Uh, even kijken, uh, Selwyn van der Mei. Die heeft zijn nier, gaat zijn nier afstaan aan zijn. Uh, aan zijn vader. Het is niet eens zijn een biologische vader. Maar hij ziet dat zijn moeder zo onder dat zijn. Uh, ja, zijn, zijn. Noem je dat zijn. Eh. Uh stiefvader uh, bijna niets meer kan doen in zijn leven. Dus hij, heeft, uh, hij is door een jaar lang een selectie heen gegaan om te kijken of zijn nier uh, ge kan getransplanteerd worden naar zijn uh, nou ja, stiefvader. En dat kan. Hij gaat binnenkort onder het mes. Uh, dan word je echt helemaal gescreend. Hè, of je niet voor het geld doet. En waarvoor je het doet. En ja. ben je wel echt gemotiveerd. En uiteindelijk hij is hij super gemotiveerd. En hij wil deze man gewoon helpen. En hij wil gewoon het gezin weer gelukkig maken. En ik vind dat een heel mooi gebaar. Ja, deze, uh, ik wil daar een aanvulling op maken. Er is nog een antwoord iemand die dat gedaan heeft. Ja. Maar die, uh, die ik weet niet of het in de krant wil. Maar dat het was ook een driehoeksruil, zeg maar. Want, uh, de, de, de nier was voor uh, de echtgenoot, de voormalige echtgenoot, dat wel. Maar dan ga je wel goed uit elkaar, moet ik zeggen. Ja. He, als je oh, dan ja. van je nier afstaat. Ja. Uh, maar die nier ging naar een ander. En dan, uh, van de andere nier die ging dan weer naar uh, de echtgenoot, de ex-echtgenoot. Ex oh, dus die, een die soort driehoeksruil. Wacht, nee, hij gaf zijn, zijn nieren aan iemand die slechte nieren had. En die nieren gingen naar zijn ex-vrouw? Nee, nee, nee hoor. Jij mag er twee aan handjes nee, hebben. Zoiets? Nee, maar dan kijken ze gewoon, uh, zijn er meerdere matches. En, uh, ik kan ook bijvoorbeeld zeggen: god, mijn zoon. En, uh, maar, maar die match is er niet. Ik stel mijn nier ter beschikking. En dan krijgt die ander voorrang bij de nierenbank of zo. Oh, die oh, zo, ze komt er een nier in en ja. gaat er een nier uit. Nou goed, zo. bij hem is het een rare geval: het bloedgroep komt bij hem niet overheen. Maar deze nier wordt bij die andere twee nieren... van die, uh, deze, uh, hoe heet die ook weer? Uh, rond uh, kraaienstein bijgeplaatst. Ja. Dus, en die wordt dan wel uh, goed nou, dan gemaakt. zijn ze hebben meestal dan drie nieren de nieuwe... en die oude heeft er nog maar één. En dan, meestal, meestal gaat het goed. Ja, blijkbaar. En dus ik vind het een heel mooi, uh, mooi gebaar zeg maar. Nou, zeker weten. Goed. Dus, het uh, leven nog dood. Dat ze weer een nieuwe plaat uit hebben. Dat nou, doe even normaal. Dit is niet een Dolly dots natuurlijk. Ja, jezus. Nee, dat is fout. Dat snap je ook wel. Maar het, het klinkt, klinkt wel hetzelfde. Het klinkt wel hetzelfde. five! Ja, ik weet Ik zit een beetje in een andere stemming de laatste tijd. Vandaag dit soort er muziek ergens vandaan toven. Dragonets, ze komen uit Canada. Uit Toronto. En ze zijn al twaalf jaar, joh. Twaalf en een half jaar hebben ze straks... Uh, volgend jaar hebben ze een feestje, denk ik. Uh, dit was de nieuwe single High Five. Give me a high five, Ja. Yeah. Ja, afgelopen weken met, uh, met Sinterklaas hebben we namelijk weer gebold. En ja, ja, altijd... ja, en dan uh, in het begin gooien we natuurlijk ook uh, als een oude krant. En uiteindelijk begin je strijd te gooien dan gaat iedereen een high five. Vind ik had het zo gênant. Ja. ja. Ja, nee. Hé, hey, maar uh, nog even over die band net. Ja, over die band. Uh, er was toch een tv-programma pas geleden van How to Make the new, Next New uh, Boy Band. Ja. band. horen ja. we niks meer van, hè? Nee. Het is zo angstig stil. Uh, ja, ik, ik heb het ook niet gevolgd, moet ik zeggen, hoor. Uh, uh. Ik, heb niet, ik, weet niet, ik wist van het hele bestaan niet af. Nee, maar het was wel, het idee was leuk. Want je, je stond in een kooi. Het was net als bij uh, de Monster Games, weet je? <lacht> de Hunger Games. Ja? En dan gingen ze naar boven. En dan uh, met z'n drie of zo. En dan was er een liedje en dan moesten ze alleen maar dansen. Dat ging nog niet eens om het zingen. Wacht even, je zegt nu... Het was net als de Hunger Games en vervolgens gaan ze zingen. Het is een beetje de Hunger Games dus musical. Ja, ja. Maar, ja, ze zitten ja. dus in zo'n... Uh, ja. Uh, overdekt iets. En dan gaan ze, gaan ze dus dan, uh, dansen. En kijken of het uh, leuk gaat. En als dan degene die het leukste danst die mochten er dan uit. De twee. Of, of helemaal niet. Ja? En dan, dan moesten ze zingen. En dan gingen ze eventueel door. Weet je wel. Oké. Okay. Is, is, is dat ook niet leuk zijn, zeg maar. Een soort. spelshow uh, um, zeg maar. Dat, ze elkaar, uh, dat je elkaar mag slaan En dan moet je even goed blijven zingen. En degene die het langste. Ja, uh, Volhoudt. Ja, bestaat dat wel? En voor mij hebben ze wel zoiets, zoiets gehad. Oh, dat, dat je zegt, maar blijven zingen en dan sla ik haar helemaal in elkaar. En ik degene die uh, nog... Overleefd die mag jo, Die door. mag uh, zoiets. En dan in Do een boxring. Oh. Ja, box ja, dat noemen ja. we de, ook de Hunger Games. Ja, duidelijk. Ja, of iemand gewoon, moet gewoon de hele tijd niet eten... en dan even goed nog blijven zingen of zoiets. Eh, alles ja. voor een leuk liedje. <laughs> alles voor de tv. Maar het blijft altijd ellendig om daarna te kijken. Oh, oh ik kijk er alleen niet meer. Ik zit op de keukentafel, zit ik met mijn eigen scherm, zeg ik altijd. Ik ben echt helemaal klaar mee met dat ah, soort uh, programma's. Vertel. Waar je misschien wel naar kan kijken, dat is misschien nog wel leuk. Uh, het zijn uh, uh, ja, kinderspeelgoed uh, dingen. Ja? Uh, het is natuurlijk Sinterklaas geweest en het is bijna kerst. Dus de Noorse Consumentenbond die heeft wat uh, speelgoed onder de loep genomen. En het gaat dan om slim speelgoed. Van dat uh, ja, slim speelgoed, dus uh, speelgoed wat je met je mobieltje kan bedienen. Wat met internet in verbinding staat. Uh, ja? van, die, van die robotjes die je kan bedienen met je telefoon. Dat soort dingen. Ah leuk. Maar het is wel dat de uh, kleine kinderen allemaal beeldje moeten hebben. Die zijn er ja, ja, drie of zo. Dat. Inderdaad. Oh. En, en een andere consequentie. Vaak die dingen hebben. Camera's, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Alleen ja, de beveiliging van die dingen. Oh, okay. Laat echt ten wensen over. Ik had het gezien afgelopen weken. Ja. En dan kan je gewoon inloggen en dan kan je gewoon kijken wat je kinderen allemaal uitspoken. Of ja, de burgemeester kan het ook zien. Ja. Nou, ja. Precies, uh, ja. je moet er gewoon wel een goed wachtwoord op zetten. Met een wat ja. apenstaartjes Admin, zo. Ja, maar Het probleem is vaak van die dingen. Dat ze zo slecht. Dan kun je er wel een wachtwoord op zetten. Maar je, je, je, je tikt twee dingetjes in. En het werkt. Gewoon. Hij is omzeild. Ja, en uh, ja, het, het doet mij altijd een beetje denken aan mijn, mijn speelgoed van vroeger. Ja? Ik had vroeger zo'n bestuurbaar autootje. En zodra de overbuurman, die was am, uh, amateur, oh, ja. Als die begon te zenden, yep. ging dat autootje rijden. Oh. Dus dan s'avonds dan zaten mijn ouders lekker uh, uh, weet het, ah. te borrelen. En dan ging opeens dat autootje door. Oh. En dan, Mark, waar sta je nou? Uh, huh? Hij ligt gewoon in zijn bed. Ja, daar heeft ze best oh, wel een tijdje wel eng, over ja. gedaan. Beetje je, achtig hè? Ja, poltergeist, ja, echt een beetje spooky <laughs> je het child's place, dat met Chucky. Ja, maar vroeger komt het ook met je gewone afstand bedienen. Want ik weet dat mijn buurman... Ja. Los had te vertellen van dat zijn zoons overal langs de huis liepen. Ja. En de kanalen aan het wisselen waren. Ja, weet je ja, ja, ja wij uh, deden wij, uh, deden ja, wij ja, ook inderdaad. Nou, ja. ja, iedereen met een Sony-tv was niet veilig bij ons in de buurt. Uh. Ja. Even een rondje rijden, net even op hetzelfde zetten en dan weer weer ja. ja. terug. Ja, grappig. En ja. ja. ja. ja. dan ja. kijken hoe ja. mensen echt helemaal verward zijn met Kenneth camera. Oh, kan dat nog? Kan je dat nog doen met afstandbedieningen? Uh, kan ik met nee, mijn ja, tel voor nee, nee, Nee, nee. nee. nee je moet hem echt, uh, het kan wel, maar dan moet je hem eerst configureren, dus dat is niet zo makkelijk. Oh, Oké, okay. dat, uh... ja, okay, dat dus is het een beetje het zat, geweest. die kleine etterbakkers die er aan uh, het klooien waren. Dus dus. Er, zijn, er, zijn, er zijn wel mogelijkheden voor. Je hebt apparaatjes die kunnen gewoon dat signaal opvangen en weer uitzenden. Okay. En dat werkt ook met autosleutels. Misschien, misschien oh. een leuk ideetje. Maar we hadden het dus zo over Sinterklaas cadeaus, maar uh, uh, nu is het pakjesavond voorbij. Ja? En die, uh, nee, Sinterklaas. Nee, hij is, weg. Hij is weg. Maar uh, er is een uh, online verkoopwinkel Marktplaats en die uh, oh. presenteert onder... On Ieder jaar de ja. lijst met de meest ongewenste cadeaus. Het is ook gewoon omdat ze zien van hey, welke cadeauartikelen stijgen allemaal op Marktplaats na 5 december. Oh ja. Het blijkt toch het is een top 5. En op nummer 1 staat dus toch echt wel computer games. En op 2 gewoon CD's en DVD's. En dan 3 met dameskleding en met name jumpsuits. Oh ja. dus mensen kopen geen jumpsuit meer voor anderen. Van goh, wat leuk die met die oortjes en zo. Ja, oh, die weet. heeft zo'n leuke lange staart. Niet ja. doen. Je zenuwin is momenteel in. Je vrouw met een staart op de bank ging uh, ja, liggen. Dat even. is in. Nou. Ja, ja, maar je, je zag laatst, zo'n zeemer mee. Ja, die bedoel ik. Ik het is, is ja, nu dus gewoon een, een, een zebra of zo, weet je ja, okay. mag je wel verder, een boeken dus. Ja, de boeken, de nieuwste Harry Potter en Judas van Astrid Hollede... en de biografie van Thomas Dekker, die vonden het vaakste weg terug... Naar de Zwolse boekhandel waren Ja, maar dit is, dit is makkelijk om daar hiervan af te stemmen... dat mensen niet blij mee zijn. Het komt gewoon omdat het zoveel gekocht is, blijkbaar. Ja, en, ja. De en de heren sokken. Oh, ja. ja, en herensokken. heren wat sokken. Maar wat ik me gekeken. dan een beetje afvraag, hè? Ja? Ja. Wat is er gebeurd met bonnetjes? Ja. ja. Je bewaart toch... Als je, ja, als je, maar je, je, je, nee, dat vind je toch genant om de bonnetjes te vragen. Heb ik ook... Ja, want dan zie je van het ja. tas in de uitverkoop gekocht, hè? Het was, was, was, was ja, maar was voor maar zo, drie zo, euro. Zoals, zoals computer games en dat soort dingen. Die, die, die, die je koopt... Misschien beter even bewaren, inderdaad. ja. Ik bedoel, ja, dat ik doe, is, ik, ja. als, je, als je iemand je vraagt toch oh ja ja ja, ja. ja is geen de verjaardag die is Sinterklaas dus Sinterklaas moet je toch gewoon altijd denken van nee, ik heb het echt Sinterklaas gehad dan Sinterklaas is al weg dus kan niet met het bonnetje vragen ja, en, je, nee, je kan toch even een briefje naar, Sp naar Spanje sturen oh ja. nou ja wie zou creatief kunnen zijn maar ik vind het spannend om zeg het bonnetje te vragen aan mijn ouders omdat ze aan mijn zoon iets hebben gegeven dat denk, hoe kom je op het idee hoe kom je daar nou op maar goed ik ga het niet vragen ik zeg van nou ja, die komt wel een keer van pas leg hem er in de kast nou dan ga je hem uiteindelijk toch op uh, marktplaats zetten blijkbaar en dat zie je dus met heel veel dingen. Maar goed, heel veel producten die ik zie, die zijn volgens mij wel heel gewild. Alleen er is een overschot aan. Ja, dat is ja, het meer, wat, je, wat je misschien ook hebt, dat mensen... Uh, dat je twee keer hetzelfde boek krijgt. Ja, ja dat bedoel dat ik. Is, oh ja, je bent helemaal Harry Potter fan. Alsjeblieft. Ja, die had ik al. Ja, die, dat, uh, die heb ik al wel gelezen. Nou goed, even tijd voor een kerstplaat. <lacht> ha, gezellig. Nou, ik weet niet of je hier dit gezellig vindt, deze kerstplaats. Maar ik kwam hem tegen. Ik dacht: die moet je even luisteren. Gewoon eens even een ander beeld van de, van de kerst. Zijn Nederlandse band heet Stippenlift: Huilen. Ergens op internet. Het is Ik namelijk Hugo maar van de Pool. En die heeft een CD uit die heet Zielige Kerstmis. En die is daarop te vinden. Hij heeft meer platen erop. Er staan vijf plaatjes op die over de kerst gaan. Ook onder, de, onder andere de Ik Kerstman. Hij wil alleen maar huilen. Hij wil alleen maar huilen. Goed, grappig dit. Uh, Stippenlift, heet de band. En ze hebben al eerder uh, muziek gemaakt over uh, uh, de, de kerst. Dit is zweervol. Ja, een beetje deprie. Nieuw wave muziek. Het is zaterdagmorgen, die is minuten voor je 9 vanuit het langzaam worden de Zandvoort. Echt, het blijft lang donker ook gewoon, hè? Nou, hè, Deze heen, dagen het is echt een beetje dat je denkt... pot, Jan die schiet nou eens een beetje op... Nou goed, even kijken of we nog even van die hele berichtjes hebben dat je denkt van. Goh, daar krijg ik een glimlachje op, op mijn mond, op mijn gezicht. Kijk even nou, naar ik de plaat. Ik mee. heb wel een, een leuk nieuwe. plaatspelers zijn natuurlijk helemaal hip. Ja, natuurlijk. En nu hebben ze een. Het apparaatje heet de Rockblock. Ja? Het is eigenlijk een soort autootje. En uh, er zit een uh, bluetooth ontvanger in, zodat je hem naar je speakers kan uh, zetten. Maar hij heeft ook een ingebouwde speaker erin zitten. Yeah. En in plaats van... Het is een plaatspeler, yeah. Maar in plaats van dat de plaat draait, rijdt dit autootje over de plaat heen. Wacht, hey. wacht, wacht! Oké, okay, niet helemaal goed. Maar je zet, dat kan toch bijna niet? Je zet hem op de plaat. Yeah. Er zit, een, zit gewoon een naald in. Die, yeah. die, die, die, die volgt, zeg maar, de groef. Waardoor hij dus zo heel mooi dat rondje rijdt over die plaat. En uh, uiteindelijk heeft hij de hele plaat uh, afgereden. En dan... Uh, uh, het, kun je hem. Uh, nou, heb je je plaat gehoord? Nou, is uh, echt bizar, vind ik dit. Want nou, ik bedoel, het is, ja, hij moet maar net de juiste. juiste groef elke vinden. Nou, die groeve, ligt gewoon stil. Nee, God, ik heb die, moet... groef, die groef loopt gewoon door. Ja, ik wel, in maar, die groeveset. groef Zo'n minuscuul klein groefje. Dat je denkt, dat is bijna zo niets niet te doen. Ja. Nou, ik nou, vind het wel Het is het het, We het een soort het... Lucifer-doosje, het, lijkt het wel. Een groot ja, Lucifer-doosje Maar ze hebben ook, ook nog een andere variant. Ja? Uh, die is ietsje duurder. De, deze variant is uh, 59 dollar. En de, de, de, um, er is ook een Volkswagen versie. Dat is zo'n surfbusje. Yeah. Die dan rondjes rijdt. Ja, die kost 99 dollar. Dus die oh. is wel, uh, wel een stukje prijziger. Ja, dus, uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb wel iets met langspeelplaats. U weet, koop ik hem ooit maar 100 euro? Voor een grapje? Ja. Nee, dat is toch te gek, hè? Goed, uh, ik zie dat jij met bizarre ontdekkingen bezig bent. Ja. Ja, was, was die man aan het doen? Die kwam een wc binnenlopen? Ja, en... nee, dat was heel raar. Dat was, ja. dat was in Nieuw-Zeeland een vrouw. En die had samen met een ander stel hadden ze een huisgevoerd. Gedeeld. Yeah. Omdat ze gewoon uh, niet. Uh, ja, gewoon uh, om de kosten te, te delen. Maar nu bleek dus zelf, Ze Viel haar op dat spullen in hun kamer verschoven. wanneer ze er niet waren. Yeah. Ze vond de blonde, blonde, blonde lange haar in haar kast. Tof. Ze zegt, ik heb zelf donker haar, dus uh, hoezo dan? Nou, toen heeft ze een schoen voor de deur geplaatst. en iedere keer als ze thuis kwam, was deze verschoven. En het stel installeerde vervolgens een verborgen camera. in de hoop erachter te komen wat zich afspeelde. En uh, in de video werd het gewoon gezien. Hoe de beide huisgenoten hun kamer binnenglipten. En de vrouw gebruikt dus echt uh, Sarah's make-up en haar product. En het gedrag van de man was nog schokkender. En op de bil is te zien dat hij in de badkamer zijn oh, oh, oh. Geen Italië poets met een van hun tandenborstels. Wat is ziek. Nou ja, ze hebben meteen ziekstel. nieuwe tandenborstels gekocht. En uh, ze vroeg oh. de man of hij iets moest zeggen waarop hij nee antwoordde. En nog eens. En toen toonde zij hem de nieuwe tandenborstels. En toen werd hij gelijk rood. Dus nou, dat is toch wel weer keurig. Yeah. En uh, de, ja, die man die zei dus van ja, het enige antwoord dat ze dus zelf kreeg. was van, ik ben geobsedeerd door de Nou ja, ze zijn dus uiteindelijk niet verhuisd. En, uh, wegwezen, want het was een huurhuis gelukkig. Dus, Oké, okay, uh, en dit waren, dit waren de buren of waren die de, de nee, nee, het was, uh, de verhuurders? waarschijnlijk was het uh, huis... Uh, wat duurde dat ze daardoor de kosten deelden voor het huis met een ander echtpaar. Dus dan woon je wel met z'n vier in huis. Okay. Maar blijkbaar was het huis wel twee badkamers. Ja. Dit is uh, weer, weer in de Delke economie weer een, een dompertje dit. Ja, dit eh. is het ook wel ja. Dit is niet echt moet wel je dan dat... alles op slot doen, kan je dan niemand meer vertrouwen? Kan je dan niemand meer vertrouwen? Met je tandenborstel? Ja, ja, ik, ja wat moet je nou met een andermans tandenborstel? Echt niks. Ik, uh, ik sprak gisteren een collega, en ik wist dat die een beetje van complottheorie uh, uh, uh, was. Maar die had het over de... Nou, ik zou ze eigenlijk even een paar keer op moeten zoeken, die uh, complottheorie. Maar dat er een aantal grote families in de wereld zijn die alles besturen. En ook de, sh de, de Shields, uh, de, die zitten daarbij. De, uh, nou goed, ik zoek het even op. En ik, ik zal het straks even... We gaan even zoeken. We gaan even zoeken, zal ik je even vertellen. Maar die geloven echt dat de hele wereld bestuurd wordt door een aantal mensen gewoon. En dat de hele politiek naar die mensen luistert. Ik moet het allemaal nog wel zien. Of? Goed, ik was afgelopen week bij De Wolf in uh, Alkmaar. In het uh, land, nee niet land, het land is. In uh, Victoria, podium Victoria. En het zijn drie jonge gasten die maken echt puur de rock'n'roll van de jaren 60-70. Dit is even een de laatste platen, Black Cat Woman. Puur de jaren 60, 70, jonge gasten echt. Ja voor mij ben je het tien jaar geleden begonnen. Toen waren ze 16 en 17. De wolf. Het doet denken aan Steppenwolf. Het doet denken aan Wolfmother. Het doet denken aan Wolfman. En je hebt ook nog een andere band die heet gewoon Wolf. Dus is echt allemaal verwijzing naar deze band. En dit was een van de laatste platen Black Woman. En uh, nou, echt ze waren afgelopen week waren ze in Alkmaar in. Uh, Victoria. Ik heb ze even gezien. Ik had wel wat oordoppen meegenomen. Met mijn goed ook. He? Jezus, wat snoeihard. En dat drie van je gasten met alleen een gitaar, hem met orgel en drums. wat voor muur van geluid ze neer kunnen zetten. Dat is echt bizar. Gewoon. Ik heb er ontzettend veel genoten. En ik moet zeggen, de gemiddelde leeftijd was wel boven de vijftig. Echt. echt waar? Want ja, dat zijn ze echt... waar ze voor ons leefden. Dan nee, proberen oh. ze nog een kalender. Met, met half blote mannen aan de, aan de man te brengen. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Hè? Nou, goed, nou, ja, als, als er straks... een deelkor bij staat, we kunnen voor onze fans misschien. Uh, we spreken straks in deel 2. ZFM wensen jullie allemaal fijne dagen.